Ja, het gaat wel weer. Zes uur, goedenavond. is het nieuws krijg je van Nathalie. Goedenavond. Het datalek bij Odido is nog groter dan gemeld, zegt RTL Nieuws. Naast miljoenen adressen en rekeningnummers... blijken ook tientallen BSN-nummers te zijn gelekt. Het zijn de nummers van ZZP'ers. Vroeger was het uh, BSN-nummer onderdeel van het BTW-nummer. Van honderdduizenden mensen staan de gegevens inmiddels op het dark web... en de hackers dreigen de komende dagen meer openbaar te maken.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 Over Den Haag gesproken. Ook daar wordt vandaag weer verder gepraat over het regeerakkoord. Premier Jette moet er flink tegenaan in de Tweede Kamer. Zo is er veel gedoe over het snelle laten stijgen van de pensioenleeftijd. Meerdere partijen, als GroenLinks Partij van de Arbeid, PVV en SP, zijn tegen. Kerstverse groep Sauer, ex-PVV'ers, wil dat plan alleen maar dat het wordt verzacht.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 Ja, de bonden dreigen helemaal niet meer te willen praten... als de pensioenplannen niet van tafel gaan. En vaak hoor je het nieuws dat dingen duurder worden, zoals treinkaartjes. Maar als je in het noorden van het land wel eens de trein pakt, goed nieuws. Vanaf zondag verlaagt vervoerde Arriva de prijs van treintickets... in Groningen en in Friesland. Eerder werden de kaartjes daar wel nog duurder... maar dat was een beetje te veel van het goede, zegt Arriva nu. Nou, Dan gaat weer voor weer plaza. Vanavond komt de bewolking, maar het blijft droog. Morgen eerst zon, daarna regen. Blijft wel zacht. Op een keer van Vliesmeister. Twee vertragingen nog langer dan 20 minuten. 16 daar Rotterdam tussen Zonsjell en deel Door een auto met pech 22 minuten. a 73. maasbracht Nijmegen tussen Bezel en Venlo Zuid. Daar 24 minuten extra reistijd. Music. Music. Don't mean verschuren. En de Q-middagshow van donderdag met Kate Ryan, dan Chanté. Zometeen. Nou, daar Bob en Mo. Dit is nog even blijven.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 Hou je pijn alleen naar mij Nou, Bob, ben ik jullie als ik nog even blijf. 7 over 6. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Het is het begin van de avond voor donderdag 26 februari 2026. De avond dat ik de ballen van de bingo mode aan het rapen ben in de studio. Eén grote gaal. Weeg overal balletjes. Kan zijn dat er volgende week maar 60 balletjes in de bingelmode van Anton Giep zitten. Ja, Shul, bingelmeister van deze week, die uh, heeft het net geweldig gedaan. Fijn beetje chaotisch. Lichte chaos in de studio. Ballen overal. Komt goed, ik ga lekker rapen vanavond. Ja, ook de avond dat ik benieuwd ben hoe ik mijn huis aantref. Ik heb vanmorgen een foto geplaatst op Instagram. Daarbij uh, te zien een foto van mijn vriendin die bezig is met de woonkamer. Ja, de eerste stralen zon gisteren in het land. Temperatuur boven de 15 graden. En opeens op de heupen gekregen de hele woonkamer die heeft zij geschilderd. vind ik wel vet. Ik ben er helemaal niet van. Maar als zij dus denkt, nou, ik wil graag de woonkamer een ander kleurtje geven... dan geeft zij de woonkamer een ander kleurtje. Dus wij gaan nu van lila gaan wij naar donkerblauw. Wordt mij gezegd, ik ben natuurlijk kleurenblind, ik heb geen flauw idee. Waarschijnlijk kom ik zo meteen binnen. Zie ik het verschil niet eens. Ik ben heel benieuwd hoe ik mijn huis zo meteen aantref. En de avond dat ik zo meteen je ga voorstellen... Aan een artiest die je misschien nog niet kent. Hij is uh, nou, zelden tot nooit gedraaid op Q. Hij heeft nog geen top 40 hits. Louter uh, tipparade noteringen Hij heeft een nieuw liedje gemaakt met Olivia Dean. En wie hij is, hoor je zo meteen naar Kate Ryan. Nee, Het is Raimstones en I gone, gone, gone bij Q Music in de middagshow. Ik wil je graag voorstellen aan een nieuwe artiest. En dan wil ik je denken: oké, okay, welke leuke, kleine nieuwe artiest heb je gevonden, Ruim? Nou, een artiest die op Spotify goed is voor 10,5 miljoen luisteraars per maand. En dat nieuwe liedje van hem dat ik aan je wil voorstellen, dat staat inmiddels op 124 miljoen streams. Dus je kunt wel stellen dat ik er op tijd bij ben. Zijn naam is Sam Fender. En Sam Fender is misschien voor jou als q Music luisteraar niet per se een naam waardoor een belletje gaat rinkelen. Maar Sam Fender is al jarenlang echt een grote naam. Hij verkoopt zalen uit, ook hier in Nederland. Hij doet echt de grote podia van de grote festivals. Daar, daar treedt hij regelmatig op. Echt een, een artiest die je vaak op de zomerfestivals vindt. En eigenlijk doet hij het heel goed in heel Europa... In Nederland nog niet zo heel erg. Er zijn ongetwijfeld heel veel fans te vinden. Kan ook niet anders als je meer dan 10 miljoen luisteraars per maand op Spotify hebt. Maar in de top 40 bijvoorbeeld is hij nog niet doorgebroken. Dat is niet per se de enige maatstaf die, die we kennen in Nederland. Maar wel een soort graadmeter van succes. En nou heeft dus Sam Fender in de afgelopen jaren geweldige liedjes uitgebracht. Eén van die liedjes die ga ik zo meteen draaien. Dat liedje heet Rain Me In. Dat zat op zijn, op zijn album, heeft hij eerst solo uitgebracht. Maar sinds vorige zomer, zo lang is het al uit, is er ook een versie met Olivia Dean. Nou, die ken je natuurlijk al lang. Olivia Dean is vorig jaar op die track gesprongen van Sam Fender. Dat is dus sinds juni al een beetje aan het borrelen. En nu, langzaam maar zeker, onder andere door social media... komt die track van de Sam Fender featuring Olivia Dean bovendrijven. En morgen is er een nieuwe top 40. Nou, Ik durf echt te wedden dat hij nog niet binnenkomt morgen. Maar ik hoop wel dat als ik een klein beetje mijn liefde voor dit liedje kan delen met jou... en jij vindt het ook tof, dan gaat het wat vaker draaien op Q music... dat Sam Fender onderweg is naar zijn eerste top 40 hit ik wil graag weten wat je vindt hoor. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Let go the En er is een... Jortem met Olivia Dean, Rain Me In. Het is van origine dus zijn liedje. Zij heeft er vorig jaar haar eigen versie aan toegevoegd. Gecombineerd dus op één track. Nu Sam Venner en Olivia Dean. Ik wil gewoon graag weten wat je vindt. Het is geen repeat of niet. Ik ga dit gewoon door je strot duwen. Dus als je niks vindt, ja, dikke vette poezenpech, zeggen we dan. Tessa, die vindt het een superleuk liedje. Heeft een lekker ritme. Dani vindt het een leuk nummer. Zal ik wel vaker willen horen. Mike, die zegt, ik snap wel waarom en niet is doorgebroken in Nederland. Wat een lied? Nee, Mike, neem het echt wel mee hoor. Ik vind het niet, Dat zegt Bonnie. Zegt er wel bij sorry, Domien. Hé, hey, sorry, zeggen tegen Sam Fender natuurlijk. Het doet uh, Quinty een beetje denken aan uh, Johnny Cash. Snap ik ook wel, ja. En Sylvia vindt dat hij een hele goede stem heeft. Een beetje Raccoonachtig Ja, raccoon zie ik wel uh, vaker binnenkant. Yeah. Uh, zijn namens dus Sam Fender, Olivia, die zal hem volgende week nog een keer proberen te draaien. Of niet. Dit is Rain, uh, Kids and Queens. Kijk je weer eens, Kings and Queens. We zijn onderweg naar half 7. Het nieuws krijg je zo meteen van Nathalie. Veel mensen hebben afgelopen winter doorgereden op zomerbanden. Blijkt uit cijfers, praat je zo bij. En de nummer 1 uit de top 40, zometeen ook in de top 40-update te horen. Oh, MUZIEK Mars komt eraan. My mother, my hey. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Yuki in de mix. Je hoort ons iedere zaterdag vanaf 9 uur. Yeah. de start van je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Chris Cross In Amsterdam.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 Help je mee? Geef aan de collectant of op jantjebeton.nl Verzuim, voorkomen en verzekeren begint op sasas.nl. Hey, Goedenavond goedavond. half 7, staartje van de middagshow, staartje van de avondspit. Met vertraging volgens Flitsmeister nog op de A12 Utrecht-Arnhem... tussen Maarsberg en Velendal-West. een auto met pech, 51 minuten, 7 kilometer file. En op de A2 staat het nog vast van de Utrecht naar Zetten van Bos... tussen Beest en Waardenburg, 15 minuten met 9 kilometer.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 Festival Tomorrowland gaat de beveiliging opschroeven, meldt RTL Nieuws. Vorig jaar ging het mis met een grote brand op het hoofdpodium. Zo, wat een drama was dat, hè? Ja. Verschrikkelijke beelden. Een jaar, jaar wordt er gebouwd op zo'n podium... en nou ja, in een kwartier was het helemaal afgefikt. Verschrikkelijk. Ja. En daarom werkt de organisatie dit jaar samen met de gemeente... aan een nieuw veiligheidsprotocol. Daarin wordt onder andere gekeken naar hoe veilig podia zijn... hoe het publiek over het festivalterrein loopt... en naar de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Hm. 1 op de 5 Nederlanders rijdt in de winter op zomerbanden. Dat is hier geen probleem, maar wel in wintersportlanden. Daar zijn winterbanden namelijk verplicht. Doe je dat niet, dan kan je in Duitsland bijvoorbeeld een boete krijgen die kan oplopen tot 60 euro per voertuig. In Oostenrijk tot 50 euro. En het is ook nog eens riskant, blijkt uit nieuw onderzoek. Want de helft van de Nederlanders weet niet dat schade in het buitenland dan mogelijk niet wordt vergoed. Al oh, is het zo? Als je dus geen winterbanden eronder hebt en je rijdt schade, dan wordt je schade waarschijnlijk niet vergoed. Nee, dat klopt. Ah. Ja. En dan sport. Cristiano Ronaldo weet met zijn 41 jaar nog lang niet van ophouden als profvoetballer. Maar hij zorgt dat hij in de toekomst ook zijn zaakjes op een droge heeft. Hij is namelijk nu ook clubeigenaar, voetbalclubeigenaar. eigenaar Ronaldo heeft namelijk aandelen gekocht van voetbalclub Almeria. Die Spaanse club is de nummer drie op het tweede niveau van het land. Ronald speelt zelf nog al jaren in Saudi-Arabië. En daar werd hij de eerste voetbalmiljardair. Leuk, leuk speeltje Christiano. Gefeliciteerd. De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door taalglas. De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag. Dit is de top 40 update. Here we go. Hit dossier van donderdag 26 februari met zometeen op nummer 1. Mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen op basis van alleen de dagstatistieken van vandaag. De huidige alarmschef van Zoe Levi op 2 en op 3 de release van Direct. Eerst Zara Larsen. Afgelopen vorig jaar maakte zij een re-entry in de lijst bij de hit uit 2015. Nog steeds heeft de lus live een plek in de enige echte. Bungelt nu net buiten de top 10 wat best wel knap is. Hit is ook echt een yo-yo. Als je denkt die wegzakt dan stijgt die weer omhoog. Welke kant het nu op gaat, dat weten we morgen. Tussen 2 en 6 in de nieuwe Top 40. Vanavond staat zij op nummer 4 met Lush Live. Nummer 4. alweer hoor. Boah. Nieuws van Direct. Won't Fall op nummer 3. Echt een tip voor de top. Wacht wachten een vorige week uit. Was vrij onverwacht. Zaten eigenlijk midden in een break. De mannen deelden dat creativiteit zich niet laat vangen in een agenda. De drang om weer muziek te maken was te sterk. Met als gevolg gevolgd na bijna twee jaar wachten. Een nieuwe track die gaat over veerkracht en verbondenheid. En als ze morgen hiermee de top 40 binnenkomen, wordt dat hun dertigste top 40 hit. Top 40 Updates. Alle nummer 2 van vanavond is voor de huidige Alarmschijf. Sluit mee in je armen van Zoe Levi. Primeur van die single kreeg je een tijdje terug in de Q-middagshow. Nu dus Alarmschijf. En morgen waarschijnlijk wel te vinden in het Top 40 als nieuwe binnenkomen. In de update Zoe op 2. De Q-music Alarmschijf. Zoe Levi. Sluit mee in je armen.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 Hey 2022-2026 gaat als volgt archief in met Zara Larsson... Lush Live op 4, Direct, nieuwe muziek, tip voor de top, Won't Fall 3. En Zoe Levi, alarmschrijven van deze week, sluit mee in je armen, tip voor de top op nummer 2. Dan na de nummer 1 van vanavond. Voor het eerst in vijf weken is het toch weer spannender aan het worden in de top van de lijst. De afgelopen weken was het vrij duidelijk dat Bruno Mars bovenaan de lijst zou eindigen... Maar er is een vrouw die zich niet graag opzij laat schuiven. Haar naam is Olivia Dean. Zij heeft al eerder kunnen proeven van het goud met Men I Need. Daarmee heeft ze nu het brons in handen. Maar ja, ik kan er niet omheen dat die hit nog steeds hartstikke hard gaat. Zij kan dus zomaar opeens weer de gevaarlijke outsider zijn... en de concurrent worden voor Bruno Mars morgen. Bruno heeft een grote troef in handen. Zijn nieuwe album The Romantic komt vannacht om 12 uur uit. Daarop staat zijn top 40 hit I Just Might... plus acht andere nieuwe tracks. Maar gebaseerd op de dagstatistieken van alleen vandaag... is er één hit voor nu de meest voor de hand liggende keuze. Die hoor je zo. Je kunt zelf ook jouw voorspelling voor de nummer 1 van morgen doorgeven. Kan via qmusic.nl slash top 40. Daarmee maak je kans op kaartjes voor een concert naar keuze. Inclusief vervoer. Mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen. Bruno Mars. The Sophia Boomage back with another one. Zimmer Inq, Q Music, Maximum Hits. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. The Romantic nieuwe album van Bruno Mars uit. En morgen wellicht opnieuw op nummer 1 in het op 40 vlak voor 6 uur. Bruno Mars, hij just might. before Nee, een zet, een break free. Ik moet hier toch even een beetje aan winnen. Snap ik. Ja, ik ook nog steeds hoor. Want ik ook. Ja. ja hoor. En zij ook, ja. Mag gezegd. Kunt en Joost, Goede avond. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. En sinds uh, vier weken nu op de te horen. Ja. ja, waarvan vorige week alweer niet doorging, want ja. ik zat in Milaan. Dus ja. Uh... ja, dat is ook zo, ja. ja. Er was iemand druk, druk, druk, maar we zijn er weer. Ja. Ja, ja, god, was er maar iets, iets te bespreken nu, hè? Ja, ja, ja, is er wat aan bezorgen. de hand? Ja, ik, weet weet weet weet. Ik, heb, ik heb niks, ik heb niks. Ik ben helemaal door het programma heen ook. Ja, uh, wat, ga ik wat ga ik met het dankbaarheidsmomentje doen eigenlijk op donderdag? Nou, we kunnen, kijk, als Anton hier zit... dan, we kunnen natuurlijk gewoon doorroleren, toch? Ja, vanaf 2029 kunnen we weer doorroleren, ja. Ja, zo, ja nou <lacht> zeg, <dat is lacht> nou, Het gaat de goede hij, kant op. Hij, hij komt wel een keer terug. Ja, maar niet volgende week. Hé, hey, maar Quintie kan natuurlijk ook dankbaar zijn voor iets. Toch, dat kan in principe. Waar zou jij doen. dankbaar voor kunnen zijn Ben ik ergens dankbaar voor Ik zou vandaag. niet weten waar jij vandaag dankbaar voor bent. Nee, heel gek. Waar zou jij vandaag dat dankbaar <laughs> voor zijn? Heel nee, gek. Nee, het is een beetje gek. En we hebben natuurlijk, ja. uh, dit is de overdracht van, uh, van het programma. Dus ja. ik ga naar huis, jullie beginnen zometeen. Mm. Uh, ja, als je de socials hebt gevolgd vandaag en RTL Boulevard hebt uh, gelezen, dan weet je natuurlijk dat het uh, groot nieuws is. Ik ga het nieuws niet noemen. Nee. Maar zometeen na zeven uur. Nou, wacht, dat gaan we doen. Dankbaarheidsmomentje. Quinty. Jij bent aan de beurt. Ja. Uh, zonder te zeggen waar je precies dankbaar voor bent... waar ben je vandaag dankbaar voor? Ik ben vandaag dankbaar voor dat je je telefoonmeldingen op stil kan zetten. <lacht> ja, dat vind, goed, je goed. Goed, goed, goed, vind je heel goed. goed, goed. <laughs> maar gewoon mooi zometeen na 7 uur. Never you. En ook Everject, kom eraan, Never Forget You. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij?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 Nu je vakantie met vroegbokkorting tot 400 euro op sunweb.nl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 Suzanne en Freek, het grootste zomerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Tickets zijn nu te koop. Ga snel naar liveonthebeach.nl Uforce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR. Ja, lieve mensen, fuck dat voordeel en scoor die select deal. Alleen vandaag, puzzels voor Ravensburger, nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs.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 krijgen van Rebecca. Goedenavond. In Den Haag is premier Rob Jettel.